1 op de vier Nederlanders krijgt een hersenaandoening. Dit heeft grote gevolgen voor hun dagelijks leven. De Hersenstichting doet daar wat aan. Door middel van wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Geef mensen met een hersenaandoening een beter perspectief. Geef op Giro 860 of geef aan de collectant.